Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De Russen hebben het gebied rond Kiev grotendeels verlaten. Het wordt steeds duidelijker wat voor schade ze daar hebben aangericht. Correspondent Sander van Hoorn bezocht het dorp Borodjanka en vertelt wat hij daar heeft gezien. Er waren zoveel flats geraakt, zoveel huizen geraakt... Ja, dat kan bijna niet anders dan dat ze het gewoon op die burgerdoelen gemunt hebben. En dat past ook wel in de tijdlijn dat ze daar met die beschietingen eigenlijk al begonnen zijn... voordat de eerste Russische tank daar het dorp binnenreed. Vanuit de andere kant van het land, in Mariupol, komen berichten dat Russen daar lijken aan het verbranden zijn. Ze rijden met mobiele crematoria door de straten om Oekraïnse burgerslachtoffers te verbranden, zegt Oekraïne. Zo proberen ze bewijs weg te ruimen. Het bericht is niet onafhankelijk te checken. Er is genoeg plek om Oekraïnse vluchtelingen op te vangen in Nederland... ...dat zegt staatssecretaris Van der Burg voor asielzaken. Gemeenten hebben tot nu toe 34.000 plekken gecreëerd... ...waar nu zo'n 24.000 Oekraïners gebruik van maken. Het leek er eerder op dat er een beddentekort zou ontstaan... ...maar de instroom van vluchtelingen gaat minder snel dan verwacht. In Helmond is een jongen van 14 gewond geraakt... ...toen twee andere jongens hem wilden beroven. Het gebeurde toen hij naar school fietste in Eindhoven... De jongens trokken met fiets en al de bosjes in, gaven hem een stroomstoot en krasten met een mes in zijn gezicht. De daders doorzochten zijn rugzak, maar vonden niets van waarde. Daarna sloegen ze op de vlucht. Ze zijn nog niet gevonden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Johnny de Mol wordt door zijn ex-vriendin Shima Kaas... beschuldigd van drie ernstige gevallen van mishandeling. Dat blijkt uit de aangifte die in handen is van HP De Tijd. De presentator zou haar hebben geschopt, geslagen en gewurgd. In zijn talkshow half acht had hij het er vanavond kort over. Het uh, is een verhaal dat mij al een jaar of twee achtervolgt. Het gaat over een relatie van zeven jaar geleden. En die relatie die was echt niet allemaal harmonie. Die verdiende zeker niet de schoonheidsprijs. Maar in alle eerlijkheid heb twee vingers in de lucht... Er is niets van waar. Het is nog niet zeker of er een rechtszaak komt. Het weer nog, het blijft vanavond wisselvallig met regen en dan weer opklaringen. Het koelt af naar een graad of zeven. Morgen ook regen en wind, maar in de middag wat zon. Het wordt 9 tot elf graden. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. Met nu Sea of Love. Het is woensdagavond. Tijd voor Sea of Love. Only you The one that could break my heart Only you My treasure right from redt hij met The Sea of Love.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 Let's work it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 weg, kwart voor drie. Sea of Love En like ons op Facebook. Check www.cfmzandvoort.nl voor alle informatie. Je luistert naar Fred Heij met The Sea of Love. You're my peace of mind In this crazy world You're everything I've tried to find Your love is a pearl you're my moment lisa you're my rainbow skies and my only prayer is that you read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 Jou en mama als ik bang ben in de nacht, maar wie het zijn om bij een bed te mogen.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 De wereld zo veel mooier zou zijn. Wereld zo vooier zou zijn, dat de wereld zo veel mooier zou zijn. Hoe zo ver mooier, dan denk ik dat de wereld zo veel mooier zou zijn. Zie de zender van Zandvoort en Omsteken. Antwoord Radio 106.9 FM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 sea of love when i was young So distant Want you know.